Even over de klok van 4 uur, dat betekent dat we op weg zijn naar de nummer 1 van Europa. Even voor de klok van 5 uur hoor je welke plaat op dit moment de beste is in geheel Europa. Iedere vrijdag hoor je de Euro Breakdown hier op CFM Zandvoort tussen 3 en 5 uur. Mocht je dan niet in de gelegenheid zijn, dan doen we het zaterdag tussen 7 en 9. Nog een keer dunnetjes voor je over. 20 20e jaging weer van de Euro Breakdown, aflevering 9 van vandaag 5 maart 2010. De lijst met 40 platen, 15 daarvan stijgen. 4 blijven zitten waar ze vorige week ook zaten. 19 die dalen. En 2 die komen helemaal nieuw binnen. September Because I Love You na 15 weken. En Lady Gaga Bedroom na 14 weken. Die maken ruim ruimte binnen die 40 platen. De snelste eigenlijk, dat is Train Hey Soul Sister. Komt er zo meteen aan. 11 plaatsen in totaal gaan die omhoog. De snelste daler, dat is dan Timbaland, Nelly heeft so shine. The Morning After Dark zak van 10 naar 21. De Black Air Peace meet me halfway met 19 weken het langs genoteerd. Nog even in een geschiedenis. 5 maart 1966. Een Boeing 707 jet die stort neer op de berg Fuichu in Japan. 124 mensen komen daarbij om het leven. In 2003 waren het 16 personen, waaronder de daders zelf, vinden de doden en zelfmoordaanslag op een autobus in Haifa. Dat de geschiedenis 5 maart. Terug naar het heden, terug naar de nummer 14. Cheryl Cole, fight for this love. The Euro breakdown of freedom. breakdown of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 I'm Voor het prachtige geluid van de pas 20-jarige Amerikaanse country-songwriter Taylor Swift. En zo inderdaad, uh, heet haar single Today Was A Fair Tale. Vijf weken lang weer in de lijst van Europa. Vorige week stond ze nog op 15. deze week gaat ze vier plaatsen omhoog. Nu dan kom je terecht op nummer 11. Dat betekent dat wij weer even tijd hebben om achterom te kijken. Zes weken lang in de lijst, nu blijven zitten op nummer 20, Timberland, If We Ever Meet Again... Kesha bla bla bla staat 4 weken in de lijst, gaat van 22 omhoog naar 19. Mary J. Blight, I.M., 8 weken in de lijst, boek nu al verlies van 16 zakt ze naar 18. Owl City, Fan Twilight, 18e, vorige week deze week 1 plekje omhoog naar 17. Robbie Williams, You Know Me, 9 weken in de lijst, vorige week op 6, deze week zakt in 1 keer naar 16. Melanie Fiona, It Kills Me, 7 weken in de lijst van 13 zakt ze naar nummer 15. Cheryl Cole, Fight for This Love, 14 weken in de lijst, vorige week op 14 en deze week op 14. Edward Maya, This Is My Life, 7 weken in de lijst, zak van 9 naar 13. Train, Hazel Sister, 4 weken in de lijst, van 23 omhoog naar nummer 12. Met 11 plaatsen winst, dus de snelste stijger van deze week. En ook wordt hier een prachtige geluid van Taylor Swift. Today was a fair tale, vorige week nog 15, deze week omhoog naar nummer 11. Zometeen hebben we een stukje show nieuws, daar nieuws over Joe Mayer. Lil Wayne die heeft ook weer wat meegemaakt deze week. En ook tussen Jolanta en Wesley is weer wat bekend geworden. Eerst nog de nummer 10, Rihanna met Rootboy. In de vierde week zijn er 9 plaatsen winst voor Robijn Rihanna Venti. Met Rootboy gaat ze van plek 19 in haar vierde week naar nummer 10 toe. Zo, en dat was de tune voor het show-nieuws. John Mayer, daar beginnen we even mee, want die heeft op het randje van de dood gebalanceerd. De zanger heeft last van hartritmestoornis en het werd hem als tiener bijna fataal. Maar ik kwaal bracht hem gelukkig niet alleen maar ellende. Op mijn 17e was ik dichter bij de dood dan de rest van mijn leven, vertelt de 32-jarige John Mayer in een interview met het Nederlandse entertainment-tijdschrift Off the Record. De dag waarop de diagnose hartritmestoornis werd gesteld, leverde ook veel goeds op voor de Amerikaan. Het was een eikpunt in mijn leven. Een dag na die consternatie heb ik mijn eerste volwaardig liedje kunnen schrijven, vertelt hij. Meyer vindt inspiratie in allerlei dingen in zijn leven. Drugs heeft de zing- en songwriter daarvoor niet nodig. Er stroomt al genoeg gekte door mijn aderen. Ik heb geen andere substanties meer nodig. Aldus John Meyer. En Lil Wayne blijft in ieder geval tot op maandag nog op vrije voeten. De veroordeling van de 27-jarige rapper die werd woensdag al voor de derde keer weer uitgesteld. Ditmaal verhinderde herstelwerkzaamheden aan de rechtbank, die de veroordeling van Lil Wayne verzorgt. Dat alles dus volgens entertainment center TMC. De rapper zou eigenlijk vorige maand te horen krijgen hoe lang hij moet brommen voor zijn overtredingen. Die voordeling werd uitgesteld omdat Lil Wayne nog naar de tandarts moest. De 27-jarige moest zich dinsdag weer melden bij de rechtbank. Maar een brand die in de kelder van het gebouw uitbrak, die gooide toen weer roet in het eten. De Weens voordeling werd dus tot woensdag uitgesteld. Maar nu besloot een rechter de berechting tot maandag weer uit te stellen. Het gerechtsgebouw moet nog gerepareerd worden na de brand. En de rapper werd nu maandag weer verwacht in de rechtbank. Lil Wayne die werd in juli 2007 met illegaal vuurwerk betrapt. De 27-jarige vader van vier kinderen verwacht dat hij toch wel een jaar achter de tralies moet gaan verdwijnen. De reppers zei afhankelijk onschuldig, zou zijn maar in ruil voor strafvermindering. Bekende hij toch dat hij niet helemaal eerlijk was geweest. En dan nog een stukje shownieuws van eigen bodem. Jolante en Wesley die trouwen in een Spaans kasteel. Jolante Kebouw van Casberg en Wesley Snijder geven elkaar hoogstwaarschijnlijk het jouwt in een kasteel bij de Spaanse Giorna. Het huwelijk tussen de twee geliefden zou eind juli of begin augustus van dit jaar gaan plaatsvinden. Jolante en haar oude liefde Jan Smit kwamen elkaar trouwens tegen tijdens de uitreiking van de Gouden Harp. Die dan weer naar zangeres Wendy Snijders ging. Ook manager Jaap Bruins en DJ Armin van Buren die kregen een goud beeldje mee naar huis. Maar dat even tussendoor. Dat moet ik dus de oude geliefdes, die zou heel rustig zijn verlopen, al dus de aanwezigen. Als de ceremonie om een of andere reden niet in het 800 jarige oude kasteel kan worden voltrokken, schrijft de Telegraaf. Dan gaat de keuze uit naar Sardinië. Het kasteel is eigendom van de Nederlandse Albert Disc. En die is weer te tegenwoordiger van vier sterren hotels. En Dix is ook de oprichter van het bedrijf Beter Bed. De woordvoerder van het wil verder niet bevestigen. Ook het hotel dat ten noordoosten van Barcelona ligt wil niet reageren op de uitspattingen. Wel is bekend dat Wesley waarschijnlijk de naam gaat aannemen van Jolante. Dat wordt dan Wesley Kabouter van Casbergen.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 Hannah and hand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 De Lady Gaga samen met Beyoncé, telefoon elf weken lang weer in de lijst van Europa. Vorige week nog op nummer 5. deze week zakken ze naar 8. Voor Jamie Collum, Don't Stop The Music. Zes weken in de lijst van 12 gaat hij omhoog naar nummer 9. ZFM Westkust, weerbericht. En na een heldere nacht is het vandaag weer overwegend bewolkt. En uit die bewolking valt vanmiddag wat lichte regen. Nou, dat kunnen we wel weer zien inderdaad buiten. Er kan zelfs wat natte sneeuw vallen. Nou, dat is, heb ik nog niet gezien, maar dat kan nog komen straks. Temperatuur loopt op naar maximaal 5 graden. En er waait een uh, geleidelijk in kracht toenemende west- tot noordwestelijke wind. Vanavond kan er nog wat regen vallen, maar komende nacht is het dan wel weer droog en klaart het geleidelijk op. Temperatuur daalt in de nacht naar waarders rond het vriespunt en er waait een matige noordwestelijke wind. Morgen blijft het droog en gaat de zon weer flink schijnen. De wind waait uit noordoosten en is over land meest matig met de kracht van 4. Aan zee kan die zelfs vrij krachtig worden, de kracht 6. De temperatuur stijgt naar maximaal 3 graden. Zaterdagavond en zondagnacht is het vrij helder. Bij een noordoostelijke wind daalt de temperatuur flink. op de meeste plaatsen kan het zelfs min 6 graden worden. Zondag wordt een mooie dag met veel zonneschijn. Het blijft droog en de temperatuur stijgt naar waarde rond de 3 graden. De wind die waait dan uit het noordoosten in is aan zee wel vrij krachtig. Zat ik net te kijken, zijn er nog flitsers? Nee, die zijn er niet. En toen ging de telefoon kijk uit op de zeeweg op dit moment... Als je van Haarlem uit de richting Haarlem komt richting Zandvoort rijdt, dan moet je even uitkijken. Want ze staan daar gewoon weer te flitsen. Dus rij daar vooral niet hard. Het ritme van voor, Zandvoort, Zandvoort,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 Zeven weken staat onze eigen Karel Elmerad in de hitlijst A Night Like This. De vorige week stond ze nog op acht, deze week gaan de twee plekken bij. Gaat ze naar zes toe. Daarvoor de single van Madonna, Revolver. Negen weken lang alweer in de lijst van Europa. Zevende stond ze vorige week en ook deze week blijft ze staan op nummer zeven. Nummer, vier is, of nummer vijf is ze dan voor degene die vorige week op nummer vier stond. Negen weken lang in de lijst van Europa. De zingel van Alicia Keys, zei Try Sleeping With A Broken Heart. Daarna krijg je straks van mij de nummer 4 en dat is de nummer 2 van vorige week, Rihanna. You notice, know Yo. Never lying. Truth teller that Rihanna rain just won't let us. All black on. Black town shades. Black town made. But I'ma rock this Het is zo so hard voor Rihanna. Negen weken lang staat ze in de lijst van Europa. Vorige week stond ze nog op nummer 2. Deze week verdubbelt ze haar positie. En gaat ze inderdaad naar 4. Vorige week op 4, deze week naar 5. Alicia Keys tries sleeping with a broken heart. Op weg naar de nummer 1 van Europa zijn we. Dan moeten we eerst nog voorbij de nummer 3. 8 plaatsen wiens in de vijfde week voor Robbie Williams. Met de prachtige morning sun hoor je hem nu op. See Tijdens die year breakdown, we zijn de top 3 ingeslopen. En dat doen we dus met Robbie Williams. How do you rate the morning sun? After a long and sleepless night, how many stars would you give to the moon? Do you see the stars from where you are? Shine on the last and loneliest The ones who can't get over Oh, 2 van Europa. Deze week in handen van Alexander Burke. Haar single Bad Boy staat ondertussen alweer acht weken in de lijst van Europa. Vorige week nog op nummer drie. Deze week gaat er dus een plekje bij. En gaan ze naar nummer twee toe. De vorige geweldige zingen van Robbie Williams met Morning Sun. En we er nog één zitten blijven. deze week. En die is inderdaad van, uh, in, handen, in handen van IAS met Replay. 9 weken in de lijst van Europa, waarvan 3 helemaal bovenaan de lijst. Als beste plaats van Europa. <middels>